Beste luisteraars, dames, en heren, cultuurconsumenten. U vraagt zich terecht af hoe wij onze gasten selecteren. U kan het, kunnen wij in uw bemerkingen lezen toch niet elke week eens zijn met de meningen die wij verspreiden. Het forum dat wij geven aan bepaalde cultuurbrengers en de onderwerpen die we aan bod laten komen. U vindt dat bepaalde instellingen toch wel bevoordeeld worden in onze berichtgeving. Dat wij vaak uit eenzelfde vijver vissen en dat het kritische potentieel van een onafhankelijke radio toch niet volledig benut wordt al sinds niet in ons cultuurprogramma, apropos. We zijn ons ter degen bewust van deze situatie, en we willen ons hiervoor met graagte op de borst kloppen, maar die borst kan niet enkel de onze zijn. Ook u hebt hierin een verbletterende verantwoordelijkheid waaraan u al te graag voorbij lijkt te gaan. Apropos, wil als radioshow een sesmograaf zijn van de culturele actualiteit, en dan in het bijzonder van de culturele actualiteit binnen het zendbereik van uw favoriete radiozender. We durven al eens buiten de lijnen tekenen van de door de Scorpio-golven gekleurde ether, maar in de eerste plaats willen we u informeren en sensibiliseren over het cultuurleven in de Leuwse regio. Naast deze informerende en sensibiliserende rol willen we u echter ook impulsen geven, u aanzetten tot actie. Doorheen uw brieven begrijpen we dat een eerste stap gezet is. Tussen de lijnen door kunnen we niet anders dan begrijpen dat u niet zozeer ontevreden bent met uw wekelijkse cultuurshow, maar wel met de culturele scène in de regio. Dat wij veel aandacht besteden aan een beperkt aantal instellingen, wil uiteraard enerzijds zeggen dat deze grote spelers een interessant aanbod weten te brengen. Dit kunnen wij enkel toejuichen, en als u diep in uw hart kijkt, weet u dat u ons daarin gelijk moet geven. Anderzijds weten we dat deze aandacht voor de grote spelers een zwaktebod is kleinere spelers, organisaties in de niche zijn er onvoldoende in de Leuvense regio. Wij maken er een punt van om initiatieven die eerder in de marge werken ook een vorm te geven, maar zij lijken ofwel erg goed verstopt of gewoon niet te bestaan. Dit is een zeer vreemde situatie in een stad die kan putten uit een erg groot intellectueel kapitaal. De universiteit en de hogescholen zijn als instellingen erg verankerd in het landschap, toch lijken weinige nieuwe interessante initiatieven te ontstaan vanuit de studentengemeenschap. Wij begrijpen dat zij zich voor eerst willen inzetten voor hun studie en dat zij zich meer dan ooit voorbereiden op een professionele loopbaan. Toch moeten wij betreuren dat het juist deze mensen zijn die kritiek in de mond nemen en het daarom boven mooi kunnen verwoorden. Dit zijn trouwens eigenschappen die we binnen het apropos-team hoog waarderen en als u zich geviseerd voelt, moet u zeker eens contact met ons opnemen. Toch willen we in de eerste plaats een oproep doen naar meer durf, meer cultureel ondernemerschap. En als u dan toch begint, of al een tijdje aan het voeden bent in de marge, laat het ons alsjeblieft weten, want waar wij zoeken, vinden we u niet. Verstopt u daarom niet langer. We tellen tot tien en wie niet weg is, die wordt gezien met vriendelijke groet.